De Egyptische premier Beblawi wil de moslimbroederschap van de afgezette president Morsi verbieden. De regering onderzoekt de mogelijkheden daarvoor. Volgens de nieuwe machthebbers is Egypte in oorlog met het terrorisme. Beblawi zei gisteren dat er geen sprake kan zijn van verzoening. Volgens hem is de moslimbroederschap verantwoordelijk voor het bloedvergieten van de laatste dagen, waarbij zeker 800 doden zijn gevallen. Vannacht was het voor zover bekend relatief rustig in Egypte. In het centrum van Rotterdam zijn vanochtend vroeg twee vrouwen om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto waarin ze zaten botst op de Westkruiskade tegen een lantaarnpaal. De bestuurder, een man, is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en hij is aangehouden. Door het ongeluk ontstond een enorme ravage. Delen van de auto lagen verspreid over de weg. De weg is in beide richtingen afgesloten. In China is de activist Yang Maodong opgepakt. Hij is een van de leiders van een beweging die zich verzet tegen corruptie en machtsmisbruik. Een andere bekende leider van de beweging werd een paar weken geleden al gearresteerd. Yang wordt beschuldigd van het verstoren van de openbare orde. Volgens mensenrechtenactivisten zijn de laatste weken tientallen aanhangers van deze burgerbeweging opgepakt.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 Het weer, een buiengebied, trekt over het land. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het westen op en breekt de zon af en toe door. Maximaal vanmiddag rond 20 graden. Morgen ook koel en wisselvallig. Vanaf dinsdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is bij Etteneur dicht vanwege technisch onderzoek naar een aanrijding. Een keer richting Breda kan het beste omrijden vanaf Knopen de Stok, volg de borden Rotterdam. Dat is de route over de A17 en de A16. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan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 Ja, dat pas morgen, die memories. Maar nu bent u weer terechtgekomen bij Vroege Vogels. Het grootste natuurfestival van Nederland, de Dutch Bird Fair. Groene woestijnen. En wanneer is onze aarde opgebruikt? Welkom terug bij Vroege Vogels. Natuurlijk, Dutch Birdfair hebben het al lang over gehad met Frans Vera. Maar we gaan het nog straks wel hebben over uh, de milieuvriendelijke tuinen van Rotterdam. Aan het begin van het programma... Uh, Oeh, dit is niet die van mij hoor. Dit is een uh, gast, gastenhond die... Uh. Even voor de goede orde dat als, als mijn bazen meeluisteren. Dit is niet mijn hond, die blaft. En het uh, begin van het programma hebben, dat, hadden we dat geluid voor die kraanvogels. Uh, en ik vertel dat we daar deze week gedraaid hebben. Want we zijn weer begonnen met de opnames van vroege Vogels-televisie. Vanaf begin september zijn we weer elke dinsdagavond te zien. En uh, nu hebben we daar niet alleen uh, kraanvogels gezien, maar we hadden ook twee bijzondere ontmoetingen. En ik dacht, ik vertel jou dat even leuk, mm -hmm. want het is wel een heel schattig verhaal. En ja, ik heb ook ik was er niet foto's. Bij. Ja, ik was er niet bij. Ik heb ook foto's uh, uh, op ons fotoblog ervan uh, gezet. Allereerst hebben we daar uh, twee mensen getroffen, en ik vind dat we daar een vaste rubriek van uh, moeten maken, namelijk Martin en Wimke, twee vogelaars, die uh, uh, gepensioneerde mensen, die daar dag in dag uit al 13 jaar lang ongeveer. Komen die fietsen dan een uur naar die toren en dan ook weer een uur terug. En die doen dat elke dag om daar uh, die vogels te bekijken. Houden ook alles bij. Echt wel. Martin en Wim, onthoud die namen. Want ik vind echt dat we daar, dat we daar iets mee moeten doen. Ja. Echt fantastisch. Eigen rubriek. Eigen rubriek. En wat we daar ook aantroffen, um, wat dan weer minder uh, florissant was... was, uh, we, we liepen daar uh, rond en er liepen twee hele kleine kittens rond... en die bleken daar gewoon uit de auto te zijn gezet. Er was een dame, die woonde in de buurt... en wij zijn gaan vragen van, Goh, van wie zijn die kleine, hele kleine poesjes... En uh, ze zei van nee, die zijn van niemand en ik wil ze eigenlijk niet hebben. En ze lopen hier maar wat rond en die waren dus gewoon uit de auto gezet. In het uh, natuurgebied. Zo zomer, Tegen het natuurgebied. zomervakantiefenomeen. Uh, Mensen die geen zin hebben meer in een huisdier En dan denken van nou, we dumpen ze daar en we kijken of het goed komt. Dus nou, ik vond het zo zielig. Ik had ze bijna zelf meegenomen. Maar ja, ik heb al een kat met één oog en een hond en dat is al druk genoeg. Maar. Eindgoed goed. Uiteindelijk hebben we ze in een kartonnen doosje gestopt en meegenomen. En de regisseuse van dienst, die heeft ze liefde voor opgenomen. Dus de twee Ach. katten hebben alsnog een thuis gevonden. En, hoe denk je dat ze gaan heten? Meneer niet. Nee. nee, dat ook leuk. Die en die, die, Babke en wimpke. en Babke. Martin en Wimke. Oké. Okay. Nou, leuk. U hoorde het vivatje uit het trio in C-groot van Kirk philippe Tedeman... uitgevoerd door het Quartet. We hebben er weer een nieuwe plant bij. Vier jaar geleden al ontdekte plantenkenner Tom Denters in Amsterdam... een plant die lijkt op springbalsemien, maar... Toch is het niet. En nu, vier jaar later, is het duidelijk dat het geen incident was, maar uh, een blijvertje. Het werd dus tijd voor een Nederlandse naam. Samen met Boudewijn ode van het jubilerende Floron... is Rob Buiter ergens in Amsterdam op zoek gegaan naar de nieuwe plant. Als je dit op de achtergrond hoort, dan weet je ongeveer waar je bent in Amsterdam. Uh, Vlakbij in De papegaaien. papagaaien. Dat is toch net iets anders dan uh, die vele halsbandpakieten die hier ook uh, rondvliegen. Maar goed, daar komen we niet voor. Deze plantjes die hier in de, de berm van de stoep staan. Ja, daar komen uh, we voor. Even wat, wat dichterbij uh, kijken, want volgens mij is het best nog wel mooi ook. Er staan er hier een paar in bloei. Ja, de bloemetjes zijn heel mooi van vorm. Ze, hebben, ze zijn geel. Uh, met van binnen mooie streepjes en vlekjes. En uh, heel grappig ook, uh, twee aanhangsels. Eentje beneden en eentje hierboven. Dat is ook heel erg karakteristiek. Dit is bijna, als je hem heel dichtbij bekijkt, een soort orchidee-achtig bloemetje. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mensen die uh, de reuzenbalsamine kennen, die hebben een beeld bij het type bloem. Uh, reuzenbalsamien, klein springzaad, die soorten, daar lijkt deze heel erg op. Ja. En dit is dan gedoopt? Uh, deze is <laughs> gedoopt. Uh, het ruigspringzaad. En dat komt omdat hij behaard is. Dat kun je ook wel zien hier. Hij is een beetje, ja, het, is, het ziet er donzig uit, maar het voelt toch wel een beetje, een beetje ruwig. Ruig Ruigspringzaad. ruigspringzaad. Ja, koot en pie zouden er we wel raad mee weten met zo'n naam. Maar goed, ja. het, het springzaad dat slaat dus op deze... Een zaad ja, nou de... ook oh, ja. Kijk, die knalt al als je erin knijpt. Zo'n uh, beetje ja, de een rijpe vruchten. Een boontje zeg maar, en dan knijp je erin en dan pats. Ja, en dan, dan, dan wij... vliegen de zaden rond en dat is dus ook speciaal bedoeld om de zaden een eentje op weg te helpen naar een nieuwe plek. Um, ja, hier staan er, nou, meer dan vijftig. Ja, dit, deze hele ja. stoep berm staat, uh, staat vol, hè? Ja, en deze plek uh, is ontdekt door uh, onze stadsflorist. Uh, uh, Tondenter's uh, al een paar jaar geleden, maar toen had hij nog zoiets van... ja, ja, ja, ja, is die hier niet uitgezaaid, uh, hoe moet dat hier? Maar uh, hij doet het gewoon ieder jaar, al vier jaar. Dus en, het is een blijvertje, dus en, verdient hij een Nederlandse naam. Ja, ja, dat lijkt mij wel. Uh, dus die naam, ja, uh, voorlopig noemen we hem zo eventjes, ruigspringzaad. Springzaad. Uh, dat is in ieder geval de naam die we voorstellen, omdat dat dat mooi past... We denken dat uh, deze soort, net als de andere springzaden en de reuzenbalsemien, het in Nederland ja, gewoon prima gaat doen. Ja. Dus, uh, en mogelijk uh, ja, omdat hij het hier gewoon goed doet. Waarom zou hij niet op een andere plek ook nog Waarom kunnen zou staan? zou hij Nederland niet gaan uh, overwoekeren? Zo nou, ik, okay. dat, ja, dat weten we natuurlijk nog helemaal ja, en, niet. Je kijkt er nog enthousiast bij, Boudewijn, ja. maar het blijft natuurlijk een plant die hier... Ja als exoot binnen is gekomen. Ja. En dat is... kan een invasieve exoot worden. Ja, het is een soort die, uh, die in tuinen veel minder dan de andere soorten uh, wordt, wordt toegepast. Mensen uh, ja, hebben dan toch een, een andere springzaadsoort opeens in hun, uh, in hun tuin staan. Hij komt ook net als veel van de andere soorten uit de Himalaya. En, uh, nou ja, goed. Uh, ja, als hij het gaat doen, ja, dan kan hij het enorm gaan doen, maar hij kan het ook een beetje gaan doen. En daar maak je je geen zorgen over. Ik loop ook warm voor het verhaal van deze plant gewoon. Ja. Hoe, die, hoe die het voor elkaar krijgt om ons te misbruiken, om hier een nieuw uh, territorium te vinden. En uh, omdat die uh, mooi is in ja. dit geval. Jazeker. Ja, zeker. ja. ja God, en je kan je wel zorgen maken, maar uh, je doet er nu toch niks meer aan. Uh, nou ja, goed, deze plek zou je nog heel erg kunnen gaan bestrijden. Maar ja, uh, uh, we moeten nu natuurlijk, nu we dit weten, deze plek hier zo goed doet, euh, moeten we natuurlijk op andere plekken gaan kijken. Ja, waar komt die nog meer voor? Waar komt hij nog meer voor? Nou, we zullen in ieder geval ook even een, een foto op onze site zetten, dat mensen weten waar ze naar moeten zoeken. Maar jullie maken het ook een, een soort uh, verjaardagspartijtje van. van de, nou ja, voor, voor het jubilerende <lacht> floron. Ja, wij, wij, wij jubileren. Wij bestaan 25 jaar. En uh, we hebben dit jaar twee uh, excursieweekenden georganiseerd. Met excursies door het hele land. En eentje is volgende week. Uh, en dan uh, zijn we dus precies de stadsflora aan het bekijken. Dus dat is heel leuk, want tijdens die excursie, het zijn er een stuk of 14, 15, tijdens die excursies kunnen dus mensen nou ja, sowieso kennis maken met allerlei spannende planten in de stad. Maar misschien dat we deze soort ook nog op een paar plekken vinden. Ja, op zoek naar het ruige springzaad. Ja. Even kijken of we er nog eentje kunnen laten klappen blijft toch, blijf toch altijd niet hoorbaar. Ja, dat zeg jij nou, maar oh, ja? je, je weet het niet. Dat. Nou, die hoor je wel, hoor. Mooi. Springt meters weg. <laughs> Volgend jaar weer een paar uh, ruige springzaadjes erbij. Mm -hmm. Ja, lang zullen ze leven. U hoort het uh, Boudewijn OD al zeggen... Floron bestaat 25 jaar en dat gaan ze vieren met excursies... Volgend weekend kunt u met deskundigen van Floren op pad om uh, ja, onder andere dat ruige springzaad te zoeken. Uh, meer informatie op onze website. Wij gaan nog een keer luisteren naar de muzikanten hier. Het uh, Quintet Ludwig. Zij spelen van Mozart het clarinet het Quintet. Het Larghetto. Ensemble Ludwig. Arjan Woudenberg op clarinet, Nadia Wijzenbeek en Maaike Arts op viool. Lotte de Vries, alt Mick Sterling op cello en Wilmar de Visser. Normaal gesproken op contrabas, nu even aan tafel. Ja, ja want jullie zijn met z'n zessen en toch is het een quintet. Hoezo dat? Uh, nou, Ludwig is niet echt een quintet of een zekstet. Maar we zijn eigenlijk een flexibele groep. Die, uh, we kunnen ook een orkest van 80 man zijn. Ja. Een flexet, ja. zo dus die houden erin. Uh, we, zijn, we kunnen ook met 80 man spelen, ook dit seizoen nog verderop. Oh. Uh, dus, en we gaan van duo naar alles toe eigenlijk. Dus, dus het, het kan alle, alle aantallen aannemen inderdaad. Ja. Flexted, ik vind dat we hem erin uh, ja. moeten houden. Maar hoe zijn jullie dan begonnen met z'n tweeën? Of, uh... Nee, dat nou ook weer niet direct. Nee, we zijn gewoon begonnen met een groep muzici van binnen het muziekcentrum van de Omroep. Om uh, met een soort van doel eigenlijk voor ogen van fantastische muziek op briljante plekken te spelen. Oké, okay, en noemen ze zo'n briljante plek, behalve natuurlijk hier. Nou, het Olympisch Stadion leek ons ook wel een aardige plek om een concert te geven. Mm -hmm. En dat gaat nou net toevallig vanmiddag ook gebeuren. Ja, in We het gaan... kader van... Het krachtfestival. Mm -hmm. En we gaan daar een concert geven op de middenstip. En we gaan Mozart spelen daar zo. Op, op, ze hebben de eretribune nagebouwd, een soort van hokje. Daar gaan we in zitten en dan kunnen mensen komen met hun picknickmanden en hun kleedjes. En dan wow. gaan ze daar zitten in die prachtige iconische omgeving. En dan kunnen ze naar Mozart luisteren. Kan ik daar nog heen? Ja, vanmiddag kun je er nog heen. We kunnen gewoon aan de, aan de zaal, wou ik zo bijna zeggen. Maar dat, aan het stadion kun je nog kaarten kopen. En uh, die kosten geloof ik uh, Dat... 19 euro per stuk. Je neemt je kleedje mee, je neemt je pikminkantje mee. Je hebt tot topmiddag nee. volgens mij. En sta, ben jij er dan ook weer bij met je, met je bas? Ja, Nee, daar met dan ga die ik wel van. Ja, dan ga ik proberen te spelen. Nee, dan ga ik meespelen oh, okay. ook. En wat ook leuk is om te weten, we hebben uh, ook nog een wedstrijd. Dus, dus uh, er gaan muziek en sport ook uh, ernstig vermengen vanmiddag. Nou. Maar dan moet je wel komen, anders kun je het niet zien. Heel benieuwd. We gaan uh, jullie straks nog een derde keer ook nog horen het ensemble Ludwig. En tot zover... Bedankt. Okay. Welkom in tuinreservaten.nl. Rotterdam organiseert voor het vierde achtereenvolgende jaar de wedstrijd voor de milieuvriendelijke tuin. Niet te verwarren met de natuurvriendelijke tuin, hoewel het er uh, dichtbij in de buurt komt. Uh, dit is de milieuvriendelijkste tuin, de tuin die dus het, uh, ja, het minst schadelijk is voor het milieu. Wouter Balman van het Milieucentrum Rotterdam is een van de initiatiefnemers. Op het piepkleine balkon van Sanne van Aperen, die vorig jaar de tweede prijs won, vertelt hij over de milieutuinen. Een aantal jaar geleden zaten we samen met een aantal uh, mensen. En toen kwam dus de sprake dat uh, steeds meer tuinen verstenen. Dus als je door de straten heen loopt, zie je dat steeds meer mensen uh, het groen uit hun tuin halen en uh, de stenen over in de plek leggen. Uh, de na nadelige effecten van uh, verstening van tuinen is aan de ene kant dat water veel sneller wordt uh, afgevoerd. Dus in grote steden is dat een, een belangrijk onderwerp op het moment. Omdat er uh, tegenwoordig steeds meer piekbuien komen en de gemeentes die hebben uh, meer last om water uh, af te voeren. Uh, als tuinen nou niet versteend zijn, dan gaat het water wat valt dat uh, wordt direct geabsorbeerd door de grond ja. en daardoor hoef je minder te investeren in, uh, in waterafvoering, rioleringen het andere punt is, uh, stenen worden sneller warm in de zomer dus het effect wat dan uh, ontstaat dan noemen ze warmteeilanden dus in plaats van steen in de tuin kun je dus ook beter groen in je tuin doen. Omdat je dan jouw tuintje ook minder snel uh, opwarmt in de zomer. Dus dan heb je een koelere omgeving. En natuurlijk, uh, last but not least, is het heel belangrijk voor het de, voor de, voor dierenleven in de steden. Ja, zijn... Dat noem je als laatste. Uh, de natuur, dat komt uh, waarschijnlijk omdat het een milieucentrum is. En vandaar hebben jullie het ook de milieuvriendelijke tuin genoemd. Ja, klopt. Ja, het is niet alleen uh, de groene tuin. Maar inderdaad, omdat we ook dat uh, wateraspect meenemen en de, het warmte-effect van steden... Is, is dat voor het Milieucentrum ook belangrijk. Positieve effecten van groen in de tuin. Wie mag er allemaal meedoen aan de wedstrijd? Uh, nou, de, de wedstrijd is uh, oorspronkelijk bedacht voor Rotterdammers... maar inmiddels zijn er al een, een aantal steden in Nederland... die het concept hebben overgenomen. En dat zijn dan uh, Soetermeer, Groningen, Utrecht uh, en Den Haag. Die doet hem ook. En uh, inmiddels hebben we het concept eigenlijk zo uh, uitgebreid... dat het ook heel makkelijk te kopiëren is voor andere gemeentes. Maar dan moeten ze bij jullie aankloppen. Ja, klopt. Dat gaat via het Rotterdams Milieucentrum... Welke mensen kunnen meedoen? Iedereen die een tuin heeft? Ja, we hebben elk jaar eigenlijk verzinnen met nieuwe categorie. We hebben Bijvoorbeeld het eerste jaar hebben we gedaan privétuinen en uh, volkstuinen. Vorig jaar hadden we privé- en volkstuinen in één categorie gestopt. En toen hebben we de categorie uh, balkons- en dakterrassen toegevoegd. Omdat in Rotterdam toch veel mensen zijn die geen tuin hebben... maar toch wel graag met de wedstrijd mee wilden doen. Uh, en dit jaar hebben we de balkons- en dakterrassen weer uitgezet. Hm. En we hebben nu de categorie geveltuinen. Maar de gemeente Rotterdam die heeft uh, dit jaar de actie tegel eruit, groen erin. En om dat te stimuleren uh, hebben we dus de categorie uh, geveltuinen toegevoegd. Nou Sanne, dan heb jij net geluk gehad vorig jaar. Want jij hebt een balkon en je hebt nooit beneden de tweede prijs gekregen. Ja, precies. Maar, hoe ziet je balkon eruit? Uh, in ieder geval groenten? Uh, heel veel groenten inderdaad. en Ook wel bloemen, maar dan wel bloemen die ook uh, ja, eetbaar zijn. Dus een beetje 2-in, eigenlijk. Het moet wel met uh, beperkte ruimte. Ik heb het gisteren opgemeten, het is dus drie vierkante meter met mijn balkonnetje. En je hebt er een heleboel in staan. Ik zie de lamp, lampionbest, pakzooi, daar staat basilicum, uh, snijbiet, pompoen. Ja, rode kool, uh, tomaat, ja, van alles, het wisselt steeds, andijvie heb ik al geoogst. En, uh, ik hou best wel veel met mijn tuintje. En ik heb net uh, cake voor jou gehad. Ja. Dat was heel lekker. <laughs> <Ja>. Mooi. Dus je eet ook uit eigen tuin? Uh, ja, best vaak eigenlijk. of minder, minder vaak boodschappen te doen, beter voor het milieu. Waarom denk je dat jij de tweede prijs hebt gekregen? Uh, er is mij verteld dat ik uh, met de kleine ruimte uh, toch heel veel heb gedaan. Zeg maar. dat, nou, ik trek insecten aan, vogels. Dus, uh, ik vang water op, ik uh, composteer uh, ook. Dus dat zijn wel dingen die, uh, die goed zijn, dat toch? Dat doe je allemaal? Ja. En welke vogels heb je allemaal al gezien? Uh, even kijken hoor. Uh, ja, van alles hoor. Maar zwarte mees, uh, koolmeesjes sowieso. Uh, hand, hebt een, uh, je houdt het helemaal ja. bij. Je hebt een lijstje. Houtsnip, <laughs> halsbandparkiet, ook heel grappig. Ja, de halsbandparkiet, dat kan natuurlijk niet missen. Hè? De vier... Nee, dat was heel gaaf. Het was, was echt heel uh, wintersweer. Alles was, was door en koud. En dan zie je zo'n tropische vogel, heel grappig. Moet je veel werk doen? Um, nou, ik denk, ik zou zeggen, valt wel mee. Maar ik denk dat ik ongemerkt gewoon toch best wel veel hè? in mijn tuintje doe. Gewoon uh, eventjes tussendoor. Maar is ook gewoon, ik vind het heel erg leuk, dus het gaat automatisch gewoon uh, heel snel. En het voelt ook helemaal niet als uh, veel tijd of uh, vervelend. Zou je een volkstuintje willen hebben? Um, nou, ik zou gewoon een tuin willen hebben, heel graag. Maar ik vind het wel heel fijn als het aan huis is. Dat je gewoon het groen om je heen hebt echt. Ja, en het is ook makkelijker. Dat je gewoon eventjes... Ik vind het gewoon heerlijk om nu s morgens mijn bed uit te komen... en dan meteen mijn tuintje in te gaan. En dan uh, ben ik helemaal blij als er iets opgekomen is. Maar dat vind ik gewoon zo fijn, dat je echt om je heen hebt. Waarom kreeg Sanne de tweede prijs? Nou, ze had zelfs bijna de eerste prijs gewonnen. Dus dat spande er echt, echt heel erg om. Vorig jaar hadden we ook uh, als belangrijk punt in de, in de wedstrijd toegevoegd uh, eetbaar. Dat is ook een van de punten waarom Sanne uh, de prijs heeft gekregen. En haar uh, ja, enthousiasme, dat, uh, dat vonden we ook wel heel, heel belangrijk. Ja. Ja. Jullie stellen natuurlijk ook eisen aan de tuinen. Uh, wat zijn het voor eisen? Ja, nou, we hebben een meetlat uh, ontwikkeld. Uh, als je naar de website gaat, milieuvriendelijkstetuin.nl, dan uh, kun je die meetlat invullen. En er zijn een aantal... Uh, Punten of categorieën waarop gelet wordt. Het een is bijvoorbeeld hoeveel verharding of hoe weinig verharding je in de tuin hebt. Uh, maar ook wat voor soorten planten. Dus heb je uh, bessenstruiken staan. Dat is natuurlijk goed voor vogels. Maar ook bijvoorbeeld uh, wat voor soorten haag heb je. Of heb je misschien alleen een schutting staan. Dat is natuurlijk ook belangrijk om een, een hecht te hebben met veel verschillende soorten uh, struiken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld of je water uit de sloot haalt of uit de kraan. en Of je bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat zijn allemaal dingen die meewegen daarin. Maar dan krijg je op een goed moment toch nog een, een lijst van, van honderd uh, tuiniers die daaraan voldoen. Komt dan de tuinpolitie langs? Ja, inderdaad. We hebben een tuinenjury. Dat zijn een aantal uh, natuurkennis. En vaak nodigen we ook de, de prijswinnaars van vorig jaar uit... om mee te komen om te kijken naar de, de tuinen van, van dit jaar dan. Mm -hmm. dan lijkt u mij een geveltuin nog niet zo heel makkelijk om aan al, al die eisen voldoen. Um, als geveltuin heb je waarschijnlijk veel minder punt als een, een volkstuin of een privétuin. Maar um, omdat het verschillende categorieën zijn... Um, ja, concurreren eigenlijk de geveltuinen met elkaar. Mag je hier een geveltuintje aanleggen? Ik heb geen idee, ik dacht, ik heb altijd gehoord dat dat niet mocht, een uh, tegels eruit halen, maar uh, blijkbaar mag het toch wel? Ja, volgens, mij, volgens mij mag je anderhalve tegel vanuit je eigen gevel mag je, uh, eruit halen. Je kunt nog meedoen met de geveltuinen als je de tegels eruit haalt, want je hebt tot 1 oktober de tijd, heb ik begrepen. Oké, okay, nou ik, moest, ik zal er even over nadenken. <laughs> ja, Aap, het regent, uh, het is gaan regenen, dan nou gaat je wateropvang weer werken. Ja, perfect toch? Sanne van Aperen ging er even over nadenken, wou ik uh, zeggen. Uh, en we hoorden ook Wouter Bouwman van het Milieucentrum Rotterdam... in gesprek met uh, Carla van Lingen. Het Salondansorkest Rouge speelde het spatsenconcert, oftewel het Musselconcert... van de componisten Burschel en Burkhardt. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. De producenten van geiten, kaas en melk gaan hun verpakkingen aanpassen. Dat hebben ze beloofd aan Wakkerdier. Tot nu toe staan er vrolijke geiten in de wei op te pakken melk en kaas. Maar in werkelijkheid loopt er in Nederland bijna geen melkgeit buiten. Nog voor Wakkerdier naar de reclamecodecommissie kon stappen. Ja, zo'n impact heeft Wakkerdier inmiddels. beloofden de producenten dat ze de plaatjes van de pakken gaan halen. Ze kunnen beter die geiten erbuiten doen. Ja, precies, ik kan zeggen. Ja, goed nieuws dat die misleidende plaatjes verdwijnen. Maar de geiten schieten er nog even helemaal niks mee op. erkent ook Sjoerd van der Wouw. Van uh, nee, er zijn een paar producenten die wel hebben aangegeven dat ze willen gaan onderzoeken of ze de geiten de wei in kunnen laten. Maar vooralsnog uh, loopt het de overgrote deel van alle 270.000 melkgeiten in Nederland uh, permanent uh, in de stal. En ja, dat, dat kun je ook zien. Hè. We, dus, we leven dus 270.000 melkgeiten in Nederland. Zie je ze ooit? Nee, ze staan echt op stal. Is de actie voor jullie hiermee afgelopen? Uh, nee, wij willen eigenlijk dat de geitensector nu echt werk gaat maken om die geiten uh, weidegang te bieden, uh, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ze moeten eerst stoppen met misleiden, daar zijn ze gelukkig nu mee gestopt, maar uh, wij gunnen die geit lekker een uh, leven in de wei. En uh, daar moet de sector ook werk van gaan maken en daar zullen wij uh, uh, uh, ons best voor gaan doen. Bij koeien denkt iedereen wel gelijk aan, lopen ze wel in de wei, maar bij geiten eigenlijk nog niet. En dat is gewoon een kwestie van bewustwording en dat is uh, een taak voor ons. In Nederland is een nieuwe schadelijke tekenbacterie ontdekt. Het gaat om een variant van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Volgens het RIVM draagt zo'n 4% van het teken het bij zich. In het AMC in Amsterdam is vorig jaar al iemand behandeld... die na een tekenbeet was geïnfecteerd met deze bacterie. De belangrijkste klachten naar besmetting zijn koorts en griepachtige verschijnselen. De bij ons al langer bekende Lyme-bacterie komt voor in zo'n 22% van de Nederlandse tekenen. Nog zo eentje. Ja, van het ene rotbeest naar het andere. Nederland wordt deze zomer overspoeld door de Aziatische tijgermug. Zo lijkt het tenminste. Al bij zeven bandenbedrijven is het gevreesde insect opgedoken. De tijgermug, die zijn naam te danken heeft aan zijn zwart-witte strepen... kan ziekteverwekkende virussen overbrengen, zoals knokkelkoorts. Op verschillende plekken is de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit al begonnen met de bestrijding. De muggen komen ons land binnen via de import van Lucky Bamboo en autobanden uit Azië. Een heel andere soort, de loodgrijze malaria-mug, steekt steeds vaker de kop op. Verschillende gemeenten in Nederland hebben deze zomer last van het agressieve insect. Volgens onderzoekers van de Universiteit Wageningen zijn met name oude gierkelders... perfect voor de voortplanting van de steekmug. In één put kunnen wel 2 miljoen muggen zitten. Energie. Het kappen van hout om daar biomassa van te maken voor de opwekking van groene stroom is een slecht idee. Die waarschuwing komt van het planbureau voor de leefomgeving. In theorie wordt het CO2 dat je met biomassa de lucht instuurt weer vastgelegd als er nieuwe bomen gaan groeien. Maar op de korte en middellange termijn neemt de CO2-uitstoot alleen maar toe door dit soort gebruik van biomassa, zegt het planbureau. Pas als er net zoveel bomen zijn gegroeid als dat je hebt verstookt... ben je echt CO2-neutraal bezig. Maar dat kan lang duren. En die vertraging wordt in de rekensommetjes voor het gemak meestal vergeten. Het gevolg is wel dat Nederland, waar veel groene stroom wordt geproduceerd met biomassa... de CO2-doelstellingen voor 2020 bij lange na niet gaat halen. Al dus het planbureau. Nieuwe natuur. Er is een nieuwe beer ontdekt. Uh, en ja, niet in de natuur, maar in een museum. In het beroemde Smithsonian Institute in Washington... ontdekten biologen een nieuwe olinguo. Dat is een klein type beer, vergelijkbaar met de wasbeer. Deze nieuwe olinguo is olinguito gedoopt. Vrij vertaald kleine olinguo. Het kleine beertje. <laughs> het kleine... Uh... Vergelijkbaar met Wasbeertje. Ja. De naam is Spaans, omdat het beestje gelukkig niet alleen in opgezet in het museum voorkomt... maar ook levend en wel in de Andes in Zuid-Amerika. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. John Williams was dit. Uit de film Kuifje en het geheim van de eenhoord... was dit de, de... Oh, ik wou ook zeggen de Milanese nachtegaal. Maar hier staat de Milanese nachtegaal. Nectegale. Nectegale, ja. ja. Uh, komende week zou best wel eens Earth Overshoot Day kunnen vallen. Voor veel Nederlanders is dat een, ja, een nieuw begrip. Echt ingeburgerd is die Earth Overshoot Day nog niet. Earth Overshoot Day heeft te maken met het te grote verbruik van grondstoffen op aarde. Het begrip is verwant aan de iets meer bekende ecologische voetafdruk. En daarom is Joos naar Jan Juffermans toegegaan. Bij het kantoortje waar Jan als medewerker van de kleine aarde... die term ecologische voetafdruk voor het eerst jaar min of meer natuurlijk introduceerde. Nou, die kleine aarde bestaat niet meer als informatiecentrum. Maar die gebouwen staan er nog wel. De deur zit op slot, maar hij kan nog wel open. de... Open de rijen van jullie. Nou, Jan. Alsjeblieft. Naar binnen toe. Oh, het licht doet het ook nog. In feite zijn alle kamers en zelfs de zolder ontmanteld. Maar mijn kamer is min of meer op orde. Maar hij is nog hartstikke meer... vol. Overal boekenkasten. Ja, Hier een, een plant die heel plant, weinig... Die heeft het niet Wean gered, had het gevaard, Maar hij leeft nog wel, zie ik. Een oude spaarlamp. Er hangt daar nog een... Een heel klein plaatje over de ecologische footprint. De Nederlandse ecologische voetafdruk, die is hier in dit kamertje eigenlijk bedacht. Tja, we zijn hier begonnen met de eerste activiteiten met de voetafdruk. En wij begonnen toen met een project met acht steden in Nederland. Om te kijken wat hun effect is op, op, de, het aarde. Aarde, op ja, de aarde. Hoeveel aarde gebruik ik? Dat is in feite het model van de voetafdruk. Je kunt er je persoonlijke voetafdruk mee berekenen, maar ook een stad een land, een bedrijf, een product en een universiteitsstudie bijvoorbeeld. Ja. Alles kun je uitdrukken in een hoeveelheid hectares. En je kan ook uitrekenen wat de voetafdruk van de hele aarde is. En daar gaat het nu eigenlijk vandaag om. Want het is weer het moment dat Earth Overshoot Day eraan komt. Nou, allemaal begrippen, die voetafdruk, maar wat is Earth Overshoot Day? Het is de dag waarop wij als totale mensheid, ruim 7 miljard mensen meer gaan gebruiken dan de aarde dat jaar kan leveren. Ofwel, vanaf die datum gaan wij in overshoot. Dan gaan we de aarde overbelasten. Dan gaan we potverteren, dan maken we meer op dan we hebben. Ja, en in feite gaan we daar ook mee de aarde beschadigen. Je gaat de aarde als het ware forceren om meer te leveren. En dat kan voor een bepaalde periode. Vorig jaar viel dus overshoot day op uh, 22 augustus. En... Wij vermoeden dat het weer een paar dagen eerder gaat gebeuren dit jaar. Het is vandaag 18 augustus, dus, dus hij moet eraan komen. Het is heel spannend, want dat wordt altijd op de dag zelf, smorgens bekendgemaakt. Van This day is Earth Overshoot Day. Dus wij vermoeden dat het gewoon één deze dagen gaat gebeuren. Want, want de ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat die Earth Overshoot Day, Er is geen Nederlands woord voor hè? Nee. Nou, je kunt zeggen de overbelasting van de aarde. Okay. De dag dat zeg maar, de aarde overbelast raakt dit jaar. Ja, die is in de loop der tijden alleen maar naar voren gekomen. Ja. Terugrekenend hebben ze berekend dat in 1970... de aarde als ware volledig in gebruik werd genomen. Nog maar, zeg maar ongeveer tien jaar daarvoor, 1960... zaten we maar op driekwart gebruik. Ofwel, het is heel hard gegaan in die periode... Ja. Tot ongeveer jaren of vijf geleden. Daarna is het een beetje gaan afvlakken, zeg maar. De stabilisatie. Door de crisis zeg maar, in de economie. Dat is een gewenste ontwikkeling voor de aarde. Is zeg maar een kwestie van dagen geworden. Dus uh, door de groei van de wereldbevolking. en het, zeg maar, de hoeveelheid voetafdruk. ofwel de grootte van de voetafdruk gemiddeld per wereldbewoner. Ja. is zeg maar die berekening gemaakt. Het lijkt me heel ingewikkeld. want... Je moet er allerlei dingen in meenemen. Het gebruik van energie, het gebruik van andere grondstoffen... het gebruik van uh, de grond, de bodem. Helaas gebruiken ze niet eens al die punten... maar ze gebruiken vooral hoeveel ruimte biedt de aarde Hoeveel landbouwgrond, hoeveel weidegrond, bossen enzovoort. En hoeveel energie gebruiken we in de vorm van fossiele energie. Ik krijg heel vaak de vraag... hoe kunnen we nou meer gaan gebruiken dan de aarde kan opleveren? Ja. Daar is een heel mooie vergelijking voor... Als je namelijk op één hectare in Nederland één koe laat grazen, gaat dat hartstikke goed. Een heel jaar lang en er blijft voldoende gras over voor het volgende jaar. Maar zet je drie koeien of vijf koeien op die ene hectare, dan zie je al na een paar weken of maanden dat er zwarte gaten gaan komen in die weide. Ofwel, die weide is overbelast, er vallen zwarte gaten. Ofwel, het wordt een probleem. Als het zo doorgaat wordt het één zwarte plek. Dat gebeurt in feite nu op aarde. Er vallen allemaal zwarte gaten figuurlijk op aarde... in de vorm van klimaatverandering, in de vorm van verzuring van de oceanen... overbevissing, kappen van oerwouden. Dat zijn letterlijk zwarte plekken, zeg maar. Dus er vallen zwarte gaten. En de samenhang is dat dat totaal de aarde in feite minder bruikbaar maakt... en daardoor overbelast is. En dat kan in een bepaalde periode wel gebeuren... Sommige mensen denken, we zien helemaal niets, het nee. gaat allemaal goed. Ik krijg nog steeds te eten. Uh, in, de de supermarkt, en elektriciteit in de supermarkt ligt of... alles nog. Nee. Maar in feite zijn we structureel de aarde aan het verminderen qua kwaliteit. Elk jaar komen er nog 80 miljoen mensen bij netto op deze aarde. 80 miljoen, dat is vijf keer Nederland wat erbij komt. Die willen ook een beetje eten enzovoort. Dus wij zeggen, bevolkingsvraagstuk moet op de agenda... naast het vraagstuk van de voetafdruk. De bevolking en voetafdrukken zijn één gezamenlijk vraagstuk om, zeg maar, Earth over Day weer naar achter te schuiven. Zou dat echt kunnen? Het zou absoluut kunnen, maar het zal waarschijnlijk via een politiek moeten gebeuren... die inziet dat we dit moeten doen ter overleving van, zeg maar, de mensheid. Willen we dat mensen straks sterven van pure ellende? Of gaan we voorkomen dat er mensen nog geboren worden die die ellende gaan meemaken? Ofwel, het is een dramatisch moment nu op aarde van... kiezen we voor veiligheid en gezondheid voor de volgende generaties... of laten we het maar op zijn beloop en leiden tot drama's. En Earth Overshoot Day, wat ergens de komende week gaat plaatsvinden... Ja. is een signaal. En dat is een signaal waar je best even bij stil mag staan. Ja, sterker nog, je zou op die dag alle klokken moeten gaan luiden op aarde. Je zou het als Verenigde Naties moeten uitroepen... tot de dag van het compleet omgooien van prioriteiten. Ofwel, jongens, we gaan nu weer een overshoot... En het is al voor de zoveelste jaar sinds 1970. Ja. Hoe lang denkt u nog dat het door kan gaan zo? Accepteer een aantal maatregelen. En wij noemen het bijvoorbeeld quotering. Hoe gaan we zeg maar, wat we nog hebben zo verdelen... dat we de natuur in stand houden... en de capaciteit van de aarde zeg maar, niet verder afbreken? Doe het raam eens open. Ik dacht dat ik iets hoorde. Hij doet het toch? Ja hoor, het raam gaat nog open. En daar zijn die kerkklokken. Een frisse wind. En de kerkklokken, Jan, voor Earth Overshoot Day. Ik zou het mooi vinden als alle kerken op die dag, komende week, gaan luiden... en dat Earth Overshoot Day een heel bekend fenomeen wordt. Dus laten we het noemen de aarde in noodtoestand. Ofwel de noodtoestand uitroepen op aarde. Joost Huizing in gesprek met Jan Juffermans. En houdt de komende dagen in de gaten. Hè? Earth Overshoot Day, wanneer die, wanneer die valt. Uh, wij gaan nog even naar Ludwig. En Ludwig is inmiddels weer omgevormd uh, uh, in een uh, quintet, in een kwartet. Tellen, ja, tellen er nu vier kwartet. <laughs> en zij spelen uh, Van Mozart, Divertimento in F. MUZIEK Ludwig hoorde u nogmaals. Uh, Wilmer de Visser, Visser contrabassist bij Ludwig. Um, je vertelde net van soms zou je met z'n tweeën, soms met vieren. We zagen er vijf. En we, je kunt ook tachtig man uh, optrommelen als nodig is. Is dat een beetje de moderne uh, variant nu van het klassieke muziekbedrijf? Be, uh, nee, dat niet. Want er zijn natuurlijk grote, uh, gr grote orkesten, uh, staan onder druk of zijn al weggevallen. en Is dit een beetje de... De -tijd. Nou, of, de, of dit de toekomst is, weten we niet. Maar wij, wij denken dat voor ons nu op dit moment in de tijd... dit heel zinvol is om te doen. Dat merken we ook. Doen we doen heel gave dingen sinds we dit aan het doen zijn. Dus mensen vragen ons om, om inderdaad die bijzondere plekken te spelen. Dus wat, wat, hoe wij het nu doen, dat, dat slaat wel aan in ieder geval, ja. Ja, en dat bevalt ook goed. Je, ja, niet het hartstikke Niet, leuk. niet je, de, je hele leven bij één orkest, maar gewoon al die kleine... Nou, we zitten, sommigen zitten stiekem natuurlijk nog wel in een orkest. Maar, maar dit is gewoon hartstikke leuk. We kunnen ook zelf doen wat we willen. Het is ontzettend... Ja prettig en fijn. Ja. Onder andere optreden vanmiddag in Amsterdam. Uh, in het Olympisch Stadion. Om, om vier uur. Met een bijzonder concert. Iedereen kan uh, daar nog naartoe. Kaartje kopen. Maar wel zijn eigen picknickspullen en kleedjes meenemen. En daar dan uh, van genieten van de muziek. Perfect, maar uh, ja, maar het, uh, het regent af en toe ja. een beetje. Nu, maar dat is opgelost, dat nu. Is opgelost. We hebben oh. net zo lang gezocht naar een Noorse website. En zoals je zelf weet. Nooren zijn kampioen weervoorspellers. Ja. <laughs> ja. En die beweren dat het vanmiddag op vier uur prachtig mooi droog zonnig weer is. En als dat nou niet zo is. Dan gaan we gewoon op de tribune zitten. Dus dan gaat het alsnog gewoon door. Dus het hoog. gaat sowieso door. De Noren zeggen boven het Olympisch studieën is het dreug. Weer weer, was Drug, weer weer, weer. mooi weer. weer. Oké, okay. 4 uur Amsterdam. Ja. En Wilmer, hartstikke bedankt. Cool. Ik ben André Kuipers. En ik denk dat we klimaatverandering kunnen remmen door te graven. Benieuwd hoe? Ga naar justdigit.org en schep mee. Just Dig It met dubbel G. Ja, op zijn minst nieuwsgierig makende sportjes. Ik heb ze ook al vaak voorbij zien komen. Dat ik dacht van, hè, wat is dat toch? En dan die Desmond Toetoe met zo'n schep op televisie. En dit uh, radiosportje is de afgelopen maanden ook vrijwel dagelijks te horen op de radio. Just Dig It dus. Wat is het nou precies? Nou, gelukkig uh, hebben we aan tafel hier de twee initiatiefnemers... achter dat project Peter Westerveld en Dennis Karpers. Goedemorgen. Goedemorgen. U mag iets dichter bij de microfoon uh, komen, komen zitten. Je zit er bijna op. Heet ja, ja. die bol bijna op. <laughs> ja, Just Digit is uh, uh, eigenlijk klimaatverandering remmen, remmen uh, met één schepje per keer. Maar dat moet je even uitleggen. Dat moet Dennis even uitleggen, want die is degene die Just Digit uh, opgezet heeft. Um. Just Dig It is een, uh, een idee wat voortbeduurt op het gedachtenveld van Peter Westerveld die hier naast mij zit. En Peter heeft aangetoond dat je de aarde weer redelijk kan vergroenen, daar waar het heel erg nodig is. En als je dat grootschalig kan doen, dan ga je voor atmosferische koeling zorgen en ook daardoor uiteindelijk meer regen. Ik ga er niet een heel lang technisch verhaal van maken, maar je kan dus als het ware regen creëren. En dat um, ja, is dus... Maar dat groeit maar... toch zoveel vragen op dat ja. je er wel een klein uh, technisch verhaal van mag maken. Ja, maar, ja, hoe, uh, uh, vertel me gewoon maar hoe het... Want jullie hebben een, ik, uh, jullie hebben een proefproject al uh, gehad, ik, toch? Ik, ik, dan neem ik het nu weer over. Neem, ja, doe maar. Ja. Uh, uh, hoe gaat het in zijn werk? Wat wij doen is... Uh, wij werken op grote schaal, vierkante kilometers. Dat is natuurlijk relatief groot. Ik bedoel, als je het wereldwijd bekijkt, is het natuurlijk minimaal. Maar leggen wij... Uh, uh, zogenaamde contour trench units aan. Dat is, met bulldozers ga je op de hoogtelijnen in het landschap... graf je daar eigenlijk droge sloten van vier meter breed. Want zo breed zijn de bladen van die bulldozers En een meter diep. Wat inhoudt dat al het regenwater wat in een droog gebied valt... allemaal onder de grond opgeslagen wordt. Wat betekent dat het evaporatie vrij opgeslagen wordt. Dus dat je, zelfs als je lang wat? Dat het niet verdampt. Dat het niet verdampt. Dus dat je gewoon een jaar later nog steeds met dat water onder de grond zit. Maar hoe nou, Want het zijn plekken dus waar wel af en toe regen valt. Ja, wij, maar wij, dat valt er nu toch ook al dan op ja, de grond? Ja, maar dat water, dat stroomt direct weg. Dat doet niks, dat stroomt weg. En dan zegt iedereen, we hebben last van droogte. Iets kan onder, onder zijn voor vier weken. Dan is het weggestroomd en dan zegt iedereen, nu hebben we last van droogte. Mm. En door die, het, door die greppels te graven, zorgt ja, je sluit dat het water op naar binnen en... Dan, daarmee uh, creëer je in feite een, een, een evergreen situatie. Gras wordt weer groen en blijft groen, ook als het jarenlang niet geregend heeft. Bomen komen uit zichzelf weer terug. Die hoef je niet te planten, hoef je ook niet te irrigeren. Dus het is eigenlijk een uh, automatisch herbebossingssysteem. Maar hoe ben je hier opgekomen? Uh, kijken. Heel veel in een vliegtuig zitten boven de Sahara... en denken hoe groot het probleem is. En uh, ja, ik zit 35 jaar in de Afrikaanse boerste. Dus je ziet op een gegeven moment hoe alles... Achteruit kachelt. En, uh, dat en gaat wat doet steeds. een Nederlander 35 jaar in de Afrikaanse muziek? Ik ben geboren in Afrika en ik voel me daar eigenlijk het meest thuis. Ja. Ja. Ik vind het hier ook wel leuk hoor. Maar... Hier is het ook groen. Ja. Hier is dat groen. Ja, hier hebben we hier niet nodig. Hier is het al groen. Ja. Um, ja, dit klinkt eigenlijk too good to be true. Ja. En ja, uh, onze eigenlijk. journalisten worden altijd... als too good to be true klinkt, dan... dan ja. uh, weet, uh, weet je, ik word uh, ook achtervol niet, niet alleen niet. door journalisten... maar ja. ook door uh, zogenaamde wetenschappers... van dat kan niet. Nee. En, uh, dat is, uh, de zilveren uh, bullet bestaat niet. En zo simpel, termen, kan niet zijn, zo nee. simpel kan het niet zijn. Ik denk dat de man die het eerste wiel uitgevonden heeft... zich nooit gerealiseerd heeft... dat nu de hele mensheid in de file staat. Ja? <laughs> ja. Ja, daar is. komt het in feite op. Nee. Je hebt een, jullie hebben al een proefproject uh, nou, uitgevoerd? Waarschijnlijk. ja. Peter heeft, Peter heeft er meerdere gedaan in zijn carrière. En het leuke is van dit project, helemaal als je de opmerking hoort... to good to be true, is dat het empirische bewijs er gewoon. Ja. Dus ik heb uh, met eigen ogen gezien, <kijkt> daar waar Peter gewerkt heeft. En het mooie is dat het dus knettergroen is. En je kan bijna de lat ernaast leggen daar waar hij gestopt is. En dan zie je dus gewoon weer die droogte. En dat is puur en... door het graven van ja. die geulen. En het water gaat er gewoon niet meer in. Het is dat... zelfs zo dat, je ziet deze vloer... Als je daar, dat, dat landschap waar we in werken is ongeveer net zo kaal... We hebben hier een betonnen vloer, ja. Ja, grijs. En als je daar dat landschap vergelijkt waar wij mee bezig zijn... staat er binnen vier jaar een bos van vier meter hoog. Ik, ik praat nu over de equatoriale zone, niet in de, in de hogere latitudes. En dat gebied, waar, vertel eens, waar ben je, waar ben je aan, het, aan het werk gegaan? In, in welk gebied? Ik ben en een eerst... Eerst keer Israël... De... De, de mensen die er woonden? Nee, in eerste instantie ben ik met Kini Water Service in zee gegaan in het Savo National Park. Daar heb ik 14 jaar uh, 3000 vierkante kilometer onder mijn controle gehad. Daar zijn we begonnen. Uh, toen ben ik naar Ambocelli verhuisd. En daar ben ik met Kini Water Service verder gegaan. En nu zijn we dus eigenlijk bezig vanaf de Indische Oceaan tot uh, Kilimanjaro om gebieden... Te vergroenen, waardoor je, je regenval gaat, gaat, uit elkaar gaat trekken. Dus op het moment, kun je, hier, je zit in Nederland ook. Door atmosferische verwarming, krijg je dat er eigenlijk regenstormen ontstaan die nauwelijks nog in de lucht gehouden kunnen worden. Dus die hoeven maar een paar honderd meter omhoog te gaan en dan knet het als één grote bak water, knet het naar beneden, infrastructuur kapot, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus wij zijn nu bezig om een zogenaamde hydrologische corridor te bouwen van de Indische Oceaan tot Kilimanjaro, waar die, die regenstormen uit elkaar gaan trekken... voordat ze uh, in één klap naar beneden kunnen... Uh, dus kunnen. je bent niet alleen op de grond bezig... maar je, je probeert het ook in de lucht nou ja, te beïnvloeden. Wij zijn er gewoon bezig met, met climate management, dus atmosferisch... Uh, atmosferisch uh, Want heeft dat zo'n, je, je beschrijft, jullie be je graaft die enorme greppels... daardoor wordt het water beter opgevangen en dringt de grond in... Ja. en daar activeert het weer de, de, de grassen, de zaden, alles wat er ja. ja. nog, nog zat, wordt groen... Ja. Maar dat heeft ook zijn weerslag op wat er boven ja. gebeurt. Ja, dat is dat was te bedoelen ook. Ja. Maar dat ligt dan wel aan de grootte. Dus als het kleinschalig gebeurt, dan zal het niet zoveel invloed hebben. En als je dat grootschalig aanpakt, en vooral ook strategisch... en dat is nu in een gebied van 20.000 vierkante kilometer... doen we het op twaalf verschillende plekken. En dan kan het zomaar invloed gaan hebben. En dat is ook wat we binnen een paar jaar willen aantonen. En daarvoor doet Wageningen ook mee. En hebben we hydrologen en klimatologen om te kunnen laten zien... dat vanwege het strategisch aanpakken van de vergroening... je echt iets gewoon met het klimaat kan doen in positieve zin in zo'n gebied. Ja, want Peter, jij, tot nu toe was jij uh, nou, letterlijk een, een roepende in de woestijn, eigenlijk, kan ik me zo voorstellen. Ja. En nu, Dennis, heb jij hier uh, ja, als, als, als goede doelenman eigenlijk min of meer over ontfermd, moet ik ja. dat zo zien. Ja. Want jij bent ook van, onder andere van Dance for Life natuurlijk een ja. super succesvol. Uh, projecten ter bestrijding van eten, Maar ook allerlei superbekende mensen zich bij hebben aangesloten. En hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Ik kreeg een telefoontje van zijn neef. En ik was echt op zoek naar iets nieuws. En uh, die zei, Dennis, ja, je moet nu stoppen met alles wat je doet... maar je moet mijn neef ontmoeten. En dat deed ik meteen de volgende dag. En toen ging ik naar zijn atelier. Zo'n soort ruimte als dit. Ja, en binnen een half uur was ik verkocht. En dat was de persoon Peter en het werk wat hij had gedaan. En vertelde hoe hij de toekomst zag en... Alles kwam bij elkaar. En wat ik zo mooi vind... Was... Kijk, we praten nu heel erg over klimaat. En het klimaat aanpassen is allemaal redelijk abstract. Maar het gave van dit project is, is... dat jij direct op het grond al het verschil gaat zien. En natuurlijk hebben we regen nodig. Maar er zijn maar een paar plekken in de wereld waar het niet regent. En dat leer ik dan van hem. En dat is allemaal heel erg fascinerend. Maar het mooie is... Je gaat meteen de lokale helpen. En dan praat je over vee en over wildlife en over de mens. Want zodra de vegetatie terugkomt, dan ga je dus ja, een positieve impact creëren. En dan praat je over het waterprobleem. Je praat over het voedselprobleem. Je praat over het biodiversiteitsprobleem. En uiteindelijk, als je grootschalig te werk kan... dan praat je over het ja. klimaatprobleem. Dus ja, ik was meteen helemaal verkocht. En ik dacht alleen maar van, wauw, ja, dit moet de hele wereld weten. Want we praten altijd maar over die problemen. Maar waar zijn die oplossingen dan? Ja. ja en nu is het aan ons om bijvoorbeeld te zorgen dat zeg maar, de eenvoud die het in zich geeft, dat het niet tegen ons gaat werken... maar dat we daar proberen een soort ja, een movement... en daar, daarvoor is Just Dig it ook bestaan. Want hij heeft mij getriggerd door te zeggen van ja, uiteindelijk wat we doen... het is op een bepaalde manier heeft het zoveel eenvoud. Want dat is graven en wachten op regen. En toen ja. heeft hij mij getriggerd zonder dat hij dat door had. En dan dacht ik van ja, daar moet ik iets mee. Ja, want maar jij, bent uiteindelijk... echt een jij bent echt een marketingman en jij kan daar dan natuurlijk ook qua... Uh, internationale uitstraling ook meer handen en voeten aangeven. Ja, en je, je ik, weet Desmond Tutu en Floortje Dessing daarbij te betrekken. Ja, en ja, andere ja, Kuipers. Die nou, ja. reageert Floortje denk ik wel eerder. Die reageert wel op meer dingen natuurlijk. Maar Desmond, Desmond Tutu. Uh, ja, ja. Dat is ja, een ja om ze niet op één lijn te zetten, bedoel je. Ja. Nee, maar ook zij. En, en dan, hey, ik, ik ken Desmond Tutu, want ja, het, het voorrecht al om een paar jaar met hem te hebben mogen werken... met Deens Verlaat. Ja. Maar het zijn dan vooral zijn mensen om ze heen waar je mee praat... En, en toen wij dat gewoon goed gingen uitleggen en hij ook heel erg uh, ja, de mensheid wil helpen, was het gewoon uh, ja. het was vrij snel beklonken. Dus dat is heel erg tof. Maar het is nog maar het begin. Ja. Want uiteindelijk: het mooie is van die symbolische schep, die is universeel die staat voor actie. Dat is precies wat we willen bereiken. De hele wereld moet die schep hebben gepakt. We leven hyperconnected. Iedereen is zo verbonden met internet en mobiel. En wij willen ervoor zorgen dat die schep gaat leven. En als iedereen die schep even aanraakt... en ze gaan naar draagkracht meedoen... dan gaan wij gewoon die zwarte plekken... waar die meneer net die ja, voorhoopt... Dus gaan wij weer groen. Ik soort even op Het ja, uh, begint nu weer alleen maar over problemen te praten. Wij, wij praten in feite alleen maar over oplossingen. Want het is heel simpel om het op te lossen. En dan kun je wel zeggen... het is te simpel... om te geloven, maar daarom heb ik die dingen uitgevoerd voordat ik ermee naar buiten kwam. Maar als jij dan bijvoorbeeld neemt... Uh, uh, over, Hij heeft het dan over crowdfunding. Er is maar één organisatie die is in Nederland goed is met crowdfunding. Dat is de regering. Er gaat 500 miljoen euro gaat er in die windturbines. Ja? Dan zou je zeggen, je daar verlies je op. Ja? Maar dat betalen we, want wij moeten dat betalen. Nee, ze gaan het verdubbelen. Dat wordt dus een miljard. Dat dus is dus als een zesde van wat wij volgend jaar moeten gaan bezuinigen. Kijk, Dat noem ik het creëren van problemen, want van een miljard kun jij zoveel verschrikkelijk veel uh, bio-energie produceren. Ja. dat Ja, we niet met die windturbines bezig. Nog heel even te terug naar de geulen. Want uh, de, ah. de, de, ja, de, de plekken waar je het ja. als eerste uitgevoerd hebt. Ja. vertelde je, dat werd, dat werd direct groen. Ja. Um, hoe, hoe gaat het nu met die, met, met die locaties? Komt daar ook weer meer regen? Wordt dat? Ja, dat uh... het, je, je bent gewoon bezig om de wereld te herscheppen. Zo ja. simpel. Is. Ja, maar gebeurt dat daar nu ook? Ja, dat, uh, dat, gebeurt. dat gebeurt. Dat gebeurt direct. Ik bedoel, daar hoef je ook niet meer naar om te kijken. Bij de eerste contour unit die ik maakte... Dat zijn die geulen? Ja, ja, dat zijn, dat zijn die geulen. kwamen dertig olie van het avond. Die, die roken die nieuwe mineralen die naar boven kwamen. Die gingen echt zo lekker in die contour met hun dikke kont glijden. Dus die contour waren geen contour na afloop. Maar dat waren gewoon ja, kleine depressies in het landschap. Ja. En toen dacht ik, als ik dit ga repareren, dan is het een foute techniek. Want hoe groter je wordt, des te de meer je moet gaan repareren. Dus ik heb het gewoon zo gelaten. En het ja, het gaat gewoon door. Het mooie is, het ja. groeit ook gewoon het is dicht. Ik heb al gebieden gezien dat je die, die trends... die zie je helemaal niet meer. Want het is één grote groene woest eigenlijk. de eigen ja. De campagne is er nu. Hoe nu verder? Want er is, neem ik aan, geld nodig. En dat is nu de, de, punt één. Ja. ja, geld is een vereiste. En uh, nou, we praten met traditionele instanties, maar ook overheden en corporates. Maar ik dacht ook van ja... De macht ligt heel erg nu ook bij de consument. Laten we proberen een, een beweging te creëren. Ik geloof serieus dat we de ingrediënten hebben om iets heel erg groots te gaan doen. Ja. Super trots met een Floortje en een André en een Toetoe. Maar het is echt nog maar het begin. Ja. Want die schep van ons moet net zo sterk als de appel van Apple worden of de schel van Shell. En daar geven we onszelf tien jaar voor. En als die hele wereld meest aangeraakt... dan hebben wij met z'n allen een grote groene voetprint gecreëerd... Ja. Die we vanuit satellietwaarneming gaan laten. Geweldig. We vinden Schip... het niet leuk, maar makkelijker maken. hier we af. Ja, ja schepje voor schepje de wereld te redden. Peter Westerveld, Dennis Karpers, dankjewel. dankjewel. De eerste lingen van hm. deze week. Nog even een klein stukje venolijn. Joy uit Bel. Ik moet even iets vertellen. Gisteren ging ik het huis uit en toen vloog toch een hele grote keizerlibelle... Rond. En vandaag vloog hij dus in huis, in cirkeltjes rond mijn vliegenvanger. Dat is zo'n plakstrip, dus dat was heel vervelend. Toen heb ik met heel veel moeite toen het raam opengezet, En met zo'n hele grote huishoudzeef, hebben we hem toen uh, uit het raam weten te loodsen. Gelukkig. Dus nu vliegt hij weer heel veilig rond uh, buiten.